Het gaat om mijn vader. Mijn vader? En wat is er met hem? De... Zijn leven is in gevaar. hij ziek? Erger, Hij wordt bedreigd. Ze willen hem vermoorden. Vermoorden? Mm -hmm. Dat is... Oh. Dat, dat is waar. Daar moet je mee naar de politie gaan, Stefan. Allee, het is niet de taak van een substituut. Om... taak? Aan allora, de toe. Ik, ik doe een beroep op onze vriendschap. Mag ik zelfs dan niet meer? Jawel, dat is vraag, maar... Excuseer. Een appellation controleren Chateau Closio van 97, meneer. Oh, Dank u. Zet maar neer, ik schenk wel uit. Zoals u wilt. Hier. Wat is dat? Brieven die hij u de laatste tijd ontvangen heeft. Ik wil uw mening daarover. Uw raad. Mm -hmm. De politie, dat is door de nagaans. Als je denkt dat dat enige uitweg is... Ja, kijk. Aan de heer Ludovic Krijtens, coupure 268000 Brugge. Ludovic, niemand respecteert u. Geen mens zal ooit een traan plengen als de dood u onverwacht komt halen. Sterven is uw verdiende loon. Weet jij waarom, Ludovic? Omdat ik de koning ben van de maden die u langzaam zullen opvreten. Mijn zicht, dat is... Ja, uh... nou, je moet ze niet allemaal lezen. Hè? Er staat toch elke keer hetzelfde in. Dat hij geen enkele kans heeft en dat ze met de weg zullen ruimen. Mm -hmm. Zeg, Stefan, zou het kunnen dat uw vader vrijmetselaar is? Waarom denkt u dat? Ja, hier, kijk. Die puntjes onderaan, in de vorm van een driehoek. Ach, van die kant heeft mijn vader niks te vrezen. Nee? Zeker? Zeker. Kom, gezondheid. Ja. ja. Volgens mij hè, is het vader het slachtoffer van een samenzwering... ...een complot van linkse intellectuelen die hem willen liquideren. Welkom een complot, Stefan, en waarom? Ik weet het niet, ik weet het niet, maar daarom dat ik, dat ik niet die, die weet welke kant ik uit moest. Ja, maar... Laat me je de steek halen, ik spreek het nooit. Ik heb al mijn hoop op u gesteld. Oh, uh, uh, uh, jawel, uh, alles oké, okay, bedankt. Ik kom, stil aan, u. Kan even een beetje. En vertel me nu een keer alles. Heel rustig, van bij het begin. Eens kijken of we iets gewonnen hebben deze keer. Mm -hmm. 100.000, dat begint al goed. 10.000. 100. .000. Hier, hier, hier, hier, Het is niet Daar is hem, daar is hem, daar is hem, wat? hier. Wat? Dit he? is niet waar, hè? Ja, wat? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, heb je, heb je iets gewonnen? Ja, yes, yes, yes, Ja, dat is niet waar. Kijk dan drie vakjes met honderdduizend dat is bingo op de subito jongen kan mm, hier mm, eindelijk eindelijk proficiat pieter proficiat. graag gedaan heel graag zelfs dan gaan we straks zenuwen op drinken ja ja want dat doen we anders nooit hè ja, maar. Ja, maar deze keer champagne Het kan eraf. af 100.000 zakken? Jesus. Je zult gaan verloren hoor. Ja, zeker als je te lang blijft hangen en de kinderen vergeet op te halen bij de onthaalmoeder. Die bel ik direct op. Jos Jan moet maar wat langer bijhouden. Ah, die zal lachen. Ah, voor 500 frank extra per uur, zeg maar zeker. Wanneer, waar zijn Bruinhoog en Niels? Terug op ronde, zeker. Die maftketels hebben Adriaan Vinke aangehaald. Commissaris, daar hadden ze alle reden toe. Hij leidde een niet toegelaten betoging. Ook niet toegelaten en... betoging. Wat geroep en geschreven voor de abortuskliniek in de Weiniguitstraat. Hadden ze nog anders kunnen oplossen. Hè? Ja. Proforma een paar namen op bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. er toch niemand achterdraaien en zeker Vinke niet. Wat is met dan nu? Bruinogen zei dat hij weerstand bood. En heeft Bruinogen ook gezegd wat hij zelf gedaan heeft? Hm? In de lucht geschoten, stel u voor. Een samenscholing van vijf man en een paardenkop... en meneer hangt de cowboy uit. De procureur weet er al van, hè? Ah, oh, dus daarom? Vinke is een gerespecteerd man. Ja, van extreem rechtse maar laa. Dat heeft niets met politiek te maken, maar alles met gezond verstand. Die twee klokkenluiders kunnen zich gaan verontschuldigen bij Vinke, of ze worden geschorst. Die twee klokkenluiders werken onder mijn verantwoordelijkheid, commissaris. Als er excuses moeten gemaakt worden, dan doe ik dat wel. Ja, ook goed, maar dan wel grap, hè? Dat Vinke geen reden heeft om klacht neer te leggen. Ja. Dat jij niet op uw donder krijgt van die conservatieve klik. Je was wel erg toegeven, Pieter. Ah. Oh. Als er excuses moeten gemaakt worden, dan doe ik dat wel. Daar had ik twee redenen voor, Guido. Ah, ja? Agenten als Bruinhoog en Neels krijgen zoal genoeg op hun kop. Dat is waar, dat is waar. Maar de tweede reden? Ah. Is het niet eigen aan mensen met geld om toegevend te zijn? <lacht> Snop, verdorie. <lacht> Is mevrouw Martens wat ik hier heb gewonnen? Hm? Wat is <laughs> Het is niet wat Pieter! Nee, honderdduizend oh, of niks. Honderdduizend? Ja. Oh, dat is mij nog nooit gebeurd. Ja, oh, oh mei, lus, Vanmorgen gekocht. Vanmiddag gaan ontvangen. En, uh... Vanavond al opgedronken, zeker? Oh, een klein stukje. Een klein stukje, maar... Komt toch niet anders dan die van het bureau ook een rondje geven? Ja, hè? één rondje, ja. En in hoeveel cafés? Op oh, iedergestelde uren in de wind. Neem me niet kwalijk, hè, mevrouw Martens. Maar ik kan me niet voorstellen dat die blos op uw wangen... ook alleen maar het gevolg is van de wind. Nee, dat klopt. Ja, met wie heb jij zitten? Met iemand? Nou, licht. Ik drink alleen, dat is maar een triestige film. Wie was het? Ja, dat speelt toch geen rol, die kindermee. Wat uitleg in verband met zijn dossier dan? Pieter neemt jij op of doe ik het? Oh, het is al hoog. Met van in. Ja. ja. Maar? is goed, van uh, de ik voor Ik kom. Jo. Allee, overuren. Voor? Ja, ze hebben het lijk gevonden van een of andere pipo van het Hof van Cassius. Hier in Brugge? Ja, in een huis aan de coupure. De coupure? Toch de... uh, het... Hoe heet hij? Hoe hij heet? Krijt of zoiets. Kent je hem? Nee, nee, nee, nee. Uh, ja, nee, dat is te spijtig voor die mensen. Ja. <clears throat>